Freddy van met het NOS Journaal. De Griekse premier Tsipras heeft enkele ministers vervangen. Zij hadden tegen de deal gestemd die neerkomt op ingrijpende hervormingen en bezuinigingen op de overheidsuitgaven in Griekenland in ruil voor nieuwe miljardensteun. Minister van Financiën Varoufakis is al voor de eurotop van vorige week einde vervangen door minister Tsakalotos en die blijft op zijn post. De branden in de buurt van Athene zijn gedeeltelijk onder controle. Inwoners van de buitenwijken daar waren hun huis ontvlucht vanwege grote bosbranden. Pas de laatste uren krijgt de brandweer er wat meer greep op, doordat de wind wat is gaan liggen. Op de Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd. Daar lukte de brandweer nog niet om het vuur onder controle te krijgen. De Griekse brandweer krijgt hulp van het leger en heeft Italië en Frankrijk om hulp gevraagd. Er komt elk jaar een herdenking van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 vandaag een jaar geleden. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17 die de herdenking van vandaag in Nieuwegein heeft georganiseerd. Bij die besloten bijeenkomst vanmiddag waren onder andere ook premier Rutte en een aantal ministers. Er was muziek, er werden gedichten voorgedragen en de namen van de 298 slachtoffers werden voorgelezen. In de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker honderd mensen gewond geraakt toen twee treinen op elkaar botsten. Er zijn tot nu toe geen doden gemeld. Hoe ernstige gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Eén trein ontspoorde door de klap. De ravage is groot. Tientallen ambulances zijn bezig de gewonden af te voeren. En vanaf maandag gaan ambulance medewerkers in Nederland weer actie voeren. Daar ligt een voorstel voor een CAO. Maar de leden van vakbond CNV Zorg en Welzijn willen meer loonsverhoging dan de 3% die wordt voorgesteld. De FNV ging eerder al niet akkoord. De acute zorg, zoals ritten in noodgevallen, blijft gewoon doorgaan. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui, met name in het zuiden en oosten, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen eerst nog een bui in het oosten, verder droog, vrij zonnig en maximaal van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, zee. zee, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu, zie het. Stop drop to we're all pop. She's the queen of hearts independence the She got soul in the beauty of her melody. Yeah. 6.9 ZFN